Een uur. Het NOS Journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Ex-criminele jongeren krijgen sneller een verklaring van goed gedrag. Oplopen de spanning in de Britse regering over persrapport... en de Wieler-Unie over het vertrek van bondscoach Leo van Vliet. Er zijn zonnige perioden. Vooral in de kustgebieden zijn er ook buien. En het wordt 5 tot 8 graden. Morgen zon en wolkenvelden ook weer aan de kust. Een enkele bui. Het wordt hooguit 5 graden. En in het weekend kans op een bui. Overdag een graad of 4. En s'nachts is het rond het vriespunt. Criminele jongeren die hun leven gebeterd hebben... moeten sneller aan het werk kunnen. Nu lukt dat vaak niet, omdat ze pas na vier jaar... de vereiste verklaring omtrent het gedrag krijgen. Staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie... wil voor jongeren die termijn verkorten na twee jaar. Met deze VOG, ook wel verklaring van goed gedrag genoemd... kunnen de jongeren wel weer aan het werk. CDA en SP hadden daarom gevraagd. Nienen Kooyman van de SP is blij dat het nu wordt aangepast, het plan. Omdat jongeren vaak te lang gebukt gaan onder hun misdaden. Nou, jongeren willen graag uh, gaan werken, ex-criminele jongeren. En dat kan vaak niet, omdat de verklaring omtrent het gedrag, wat ze dan vaak moeten overleggen bij een nieuwe werkgever, dan verhindert dat ze vaak worden aangenomen. En dat is natuurlijk niet goed als je graag nou ja, net uh, uit de bak bent gekomen of uh, je hebt een reclasseringstraject en wil je graag stage lopen, je wil je opleiding kunnen volgen en je wil natuurlijk gaan werken. Beginnen met een schone lei wordt moeilijk. Het wordt heel erg uh, moeilijk. En zeker als je ziet waar jongeren nou allemaal verklaring om het gedrag moet hebben. Bijvoorbeeld, uh, nou ja, wordt het nu al gevraagd. Uh, uh, vakken vullen bij, uh, nou ja, een supermarkt. Ja, dat zijn allemaal zaken waarvan ik denk, ja, jongeren moeten gewoon geen uitkering uh, hoeven trekken, maar gewoon aan de bak weer uh, kunnen. Nu zitten ze vier jaar vast aan het feit dat ze zo'n verklaring omtrent het gedrag niet kunnen krijgen. Is dat te lang? Krijg je daarmee het effect eens een dief, altijd een dief? Juist. En zeker als je heel erg jong bent... dan is het heel erg belangrijk dat je snel weer aan de slag kan. Vaak ook als je een opleiding volgt, hè, moet je een stage uh, kunnen volgen. En vaak is die stage al onmogelijk omdat je daar ook die verklaring omtrent het gedrag uh, nodig hebt. Nou en uh, Ik heb begrepen dat de staatssecretaris in ieder geval wil kijken naar mijn voorstel. Dat is in ieder geval dat je niet een terugkijkperiode hebt... voor een verklaring omtrent het gedrag van vier jaar... maar dat terug te brengen naar twee jaar. En dat is al een hele belangrijke verbetering, uh, nou ja, de goede kant op. Dus dat zou betekenen als iemand op zijn zestiende uh, de fout in gaat, dat hij ze op zijn achttiende, uh, als hij zijn gedrag verbetert, weer met een schone lijk kan beginnen? Juist, ja, dus en zijn opleiding kan volgen, stage kan lopen en geen uitkering meer hoeft te trekken, maar aan de slag kan. Ja, aan de andere kant, uh, zo'n verklaring omtrent het gedrag is er niet voor niets. Werkgevers willen weet, weten wat voor mensen ze in huis halen. Hoe gaat dat dan verder met zo'n jongen? Nou, het is heel erg belangrijk dat ze goed begeleid worden door uh, reclassering. Dat ze in ieder geval niet meer de fout ingaan. Daarom zit die marge nog van twee jaar erin. En zal het ook niet gelden bijvoorbeeld voor nou ja, zware misdrijven en uh, zedenmisbruik. Bijvoorbeeld. Daar blijft de verklaring gedrag wel uh, staan voor vijf jaar. Maar juist voor die lichte vergrijpen ja, wordt die teruggebracht naar twee jaar. Kamerlid Kooiman van de SP in gesprek met verslaggever Michiel Breedveld. Minister Ascher ziet niets in het plan van de SP voor terugkeer van de fut regeling De mogelijkheid voor ouderen om eerder te stoppen met werken. Ja, ik vind dat heel verkeerd. De FUT is toch de boodschap, we schrijven je liever af. Dat vinden we eigenlijk makkelijker dan je geschikt maken voor de moderne arbeidsmarkt. Dan zorgen dat er weer werk is, dan je helpen bij een nieuwe baan. En niet alleen dat, het is niet alleen mensen afschrijven, het is ook peperduur. We zijn tot de dag van vandaag nog bezig uh, de, regeling, uh, de rekening van de vorige VUT-regeling te betalen. Lijkt me niet verstandig. En de SP noemt de herinvoering van de VUT belangrijk in de strijd tegen de jeugdwerkloosheid. Oudere werknemers kunnen dan eerder stoppen en dan komen de banen vrij voor jongeren, zegt de SP. En die VUT die werd tijdens het tweede kabinet Balkenende afgeschaft. De asielzoekers uit het tentenkamp in Amsterdam-Osdorp vertrekken, maar moeizaam. Morgen wordt dat tentenkamp ontruimd en de gemeente heeft mensen die vandaag vrijwillig vertrekken een maand in de dakloze opvang aangeboden, maar niet iedereen wil dat. Al zijn sommigen juist blij dat ze tentenkamp kunnen verlaten. Ik ben Mohammed Ibrahim Haid. Ik ben Somalisch en ik ga naar voor de gemeente. Ja. Hij gaat nu weg? Ja, ik ga weg. Ja. Je bent de eerste die in het busje gaat. En ik ben epileptiek en ik ben zieke persoon. Je hebt opvang nodig. Ja, ik heb geen tablet. Dat is het probleem, ja. I don't know where we're going. Maybe the building for homeless. Hij weet nog niet zeker waar hij naartoe gaat, maar waarschijnlijk inderdaad de dakloze opvang. Hoe voelt het om het tentenkamp te verlaten na die maanden? Same the house, my house in here in the street I live. Het is toch een beetje zijn huis hier geworden. Do you feel sad of do you feel happy to go now? No, I feel the happy. Maar hij voelt zich wel blij. And why? Het is very cold in de outside the street. gemeente zouden bijna 90 mensen zich hebben ingeschreven om te vertrekken vandaag. Maar je ziet toch dat er heel veel mensen achterblijven die geen zin hebben of die twijfelen omdat ze niet naar de daklozenopvang willen. Daklozenopvang, we zijn gewoon, gewoon normale mensen, weet je. En daar is dat mensen die gebroken van bijvoorbeeld die harddrugs of drugs gebruikt, weet je. En bijvoorbeeld als ik ga met hun dan en dan naar samen één kamer dan. Krijgen wij de ruzie of zij gebroken drogs en ik gebroken geen drogs. En, ja. en dan maar wachten op de politie morgen. Ja, ja. weer dan... naar de gevangenis. Ja. De vrouw van de GGD probeert nog wat mensen in de busjes te krijgen. Maar het lijkt alsof er ook even wat minder animo voor is. Er komen zelfs mensen terug die al vanochtend met een busje zijn meegegaan. Yes. En worden ook met applaus weer tentenkamp yeah. binnengehaald. Yeah. naar to go! Right. to go! You came back. Ja. Yeah. Why? Ja, yeah, we are together here, too much people. We, we want... willen samen blijven. Samen blijven ja. Yeah. Ze waren op de trein gezet yeah. met een treinkaartje, maar naar Utrecht, maar dat wilden ze niet. Ja, hij wil niet. Hij wint niet wonen samen met Jonkie. Ja. U wilt niet naar de daklozenopvang moeten wonen Jonkie. Het is beter hier. Kijk, komen oh. nog meer mensen terug. Beter hier. Meer, meer mensen hey. komen <truhene> terug. Tentenkamp in Amsterdam Olsdorp een verslag van Josefine Trei. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Niet alleen voor de Britse media, maar ook voor de Britse politiek kan het rapport Leveson grote gevolgen hebben. Vanmiddag publiceert de commissie, onder leiding van rechter Brian Leveson, haar eindconclusie in het onderzoek naar de ethiek in de Britse pers. De bal kwam aan het rollen door het afluisterschandaal bij de schandaalkrant News of the World. Correspondent Arjen van der Horst in Londen: wat voor aanwijzingen heb jij dat dat rapport Leveson ook politiek explosief materiaal is? Nou, We weten dat er nu al een grote oneenigheid bestaat in het lagerhuis over wat ze moeten gaan doen met de aanbevelingen. Niet alleen oneenigheid tussen de partijen, maar ook binnen de partijen. En we horen nu uh, de afgelopen nacht dat Nick Kleck, de, de leider van de liberaal-democraten, maar ook de vicepremier, dat die aparte spreektijd heeft aangevraagd bij de voorzitter van het Lagerhuis. Nou, wat duidt dat op? Cameron die moet straks om vier uur Nederlandse tijd... met een reactie komen op het Leveson-rapport. Normaal is het zo dat hij dan namens de regering spreekt. Dus ook namens de coalitiepartner... Als Kleck dus aparte spreek spreektijd heeft aangevraagd... betekent dat Cameron niet namens de regering spreekt... maar namens de conservatieve partij en Nick Kleck namens zijn eigen partij. En dat betekent dus dat er grote oneenigheid is binnen de regering... over wat ze moeten gaan zeggen. Ze hebben het rapport al ingezien, ze hebben het gisteren gekregen. Dus ja, ze, ze kunnen nu al hun standpunten bepalen. Want, voor de duidelijkheid, er waren allerlei gevoelige verwevenheden... tussen uh, uh, pers en politiek. Ja, absoluut. Uh, we hebben tijdens de Leveson-verhoren uh, heel duidelijk gehoord... Hè, hoe dicht de politiek zat op de media en dan vooral op het imperium van Rupert Murdoch. Cameron, zijn, zijn oude spindokter, dat was een uh, voormalig hoofdredacteur van News of the World. Goed bevriend ook met Rebecca Brooks, uh, de, de baas van News International. De uitgeverstak die uh, uh, News of the World uitgaf. Dus voor de politiek ligt het hele afsluisterschermaal ook ontzettend gevoelig. Arjen van der Horst. En straks om half drie dan komt die commissie Levensen met dat rapport... en daarover meer in de avonduitzending van het Radio 1 Journaal. De vrijspraak van oud-premier Haradinaj van Kosovo... heeft geleid tot woedende reacties in Servië. President Nikolic zegt dat het Joegoslavië-tribunaal is opgericht... om het Servische volk te veroordelen. Eerder deze maand werden ook al de Kroatische generaal Gotovina en een oud politiechef vrijgesproken. In Servië was vanaf het begin al weinig vertrouwen in het Joegoslavië-tribunaal. Oud-premier Haradinaj van Kosovo stond terecht voor moord, marteling en andere misdaden tegen Serviërs en Albanezen in 1998. Het tribunaal ontkent niet dat die misdaden zijn gepleegd, correspondent Joost van Egmond vooral niet bewezen achter was dat er een patroon was... in de mishandelingen die daar plaatsvonden. En daarmee verviel de hele misdadige onderneming... het vooropgezette plan waar deze leiders voor terecht stonden. Russische websites moeten alle videoclips... van de punkband Pussy Riot verwijderen. Dat heeft de rechtbank in Moskou bepaald. Het gaat onder meer om de clips van het anti-Putin-nummer... dat de band in februari speelde... in de belangrijkste kathedraal van Rusland. In het vonnis van de rechtbank wordt Pussy Riot extremistisch genoemd... en websites die de clips niet verwijderen worden geblokkeerd. Twee leden van de punkband werden vorige maand in hoger beroep veroordeeld... tot twee jaar in een strafkolonie. Sport. Ja, er is na vier jaar een eind gekomen. Of ja, eind december komt er een eind aan de samenwerking... tussen bondscoach Leo van Vliet en de wielerbond KNWU. Partijen maakten vanochtend bekend dat ze aan het eind van het jaar uit elkaar gaan. Torvalds Venenberg van de KNWU, goedemiddag. Goedemiddag. Vindt u het jammer dat uh, u en Van Vliet niet verder gaan? Uh, nou, we hebben een succesvolle periode gehad. En we hebben eigenlijk samen onafhankelijk van elkaar uh, gekeken... van zou dezelfde aanpak ook voor de komende vier jaar uh, succesvol kunnen zijn. En dan hadden we aan beide kanten eigenlijk onze twijfel... of we deze aanpak moesten doorzetten... Uh, dus we hebben besloten om uit elkaar te gaan. Van Vliet heeft nogal gemopperd hè, na het WK op de prestaties van de Rabobankrenners. Die werden te veel gepemperd en zo. Heeft dat nog een rol gespeeld, die uitspraken bij het vertrek? Nee, zeker niet. Nee. Wij kijken eigenlijk bij het samenstellen van een team van coaches... naar verschillende uh, type mensen eigenlijk. En uh, Leo is echt een type dat uh, ook gewoon meteen zegt wat, wat hij denkt. Eigenlijk uh, gedurende de hele periode. Uh, dus dat weet je ook als je met uh, zo'n coach uh, in zee gaat. En uh, nou, dat heeft hij daar ook gedaan en dat weten we van tevoren. Dus dat heeft geen invloed gehad. Het is puur kijken, uh, sporttechnisch gezien willen we op deze manier verder. Ja, u vindt niet dat hij beter zijn mond had kunnen houden? Nee, nee, als wij vinden dat uh, een coach uh, iets gezegd heeft wat niet kan, dan reageren we daar onmiddellijk op. En dan zeggen we, nou, dit, uh, hier staan wij niet achter, of dit kan niet, of we gaan uh, uh, totaal niet verder met deze coach uh, meteen. Uh, maar we vonden daar, dat, uh, ze zeiden het dat het binnen de grenzen van uh, respect moet zijn, uh, uh, dat, dat dat nu niet aan de orde was, nee. Nee, maar uh, wat moet een nieuwe bondscoach dan gaan doen? Wat voor opvattingen moet hij hebben volgens u? Nou, wat we proberen is toch nog de nauwere samenwerking met de, wielerploeg, de professionele wielenploeg op te zoeken. Op dit moment was het vooral nog, nou ja, wij zijn van plan deze renners te selecteren en uh, vinden jullie dat goed? Uh, wat wij willen is toch meer overleg, uh, ook op uh, trainingstechnisch niveau, op periodiseringen. En uh, ja, meer overleg ook van hoe zou het programma eruit kunnen zien. Um, dus dat is eigenlijk het voornaamste waar we, waar we aan zitten denken. En dat zal vooral uh, iemand moeten zijn die veel verstand heeft... ook van coachen en ook van trainingstechnische aspecten. En wanneer wilt u die gevonden hebben? Uh, eind december maken wij onze totale structuur uh, bekend... voor de komende vier jaar, uh, inclusief uh, wegman-elite. We zijn benieuwd. Meneer Venenberg van de KWU, dank u wel. Graag gedaan. Ja, er is nog een laatste bericht binnengekomen. Dat gaat over uh, Nederland en de Palestijnse status. Nederland zal zich onthouden van stemming... bij de verhoging van de Palestijnse status in de Verenigde Naties. Dat heeft minister Timmermans van Buitenlandse Zaken net gezegd... in de Tweede Kamer. Hij sprak van een heel moeilijke afweging... Timmermans kan de redenering volgen van mensen die zeggen dat een ja-stem... of juist een nee-stem over die uh, resolutie over de Palestijnen... goed zal uitpakken voor het vredesproces. Maar volgens hem wordt de kans op brokken kleiner door onthouding van stemming. En uh, Timmermans erkent dan dat de Europese Unie niet op één lijn zit in die kwestie. En dat betreurt hij. En Timmermans gaat er verder van uit dat de resolutie wordt aangenomen. Het is 13 over 1, Dennis Mooij van de AWB. Er staat een kapotte vrachtwagen. Goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Een kapotte vrachtwagen bij Amsterdam op de A10... aan de zuidkant van de stad richting Amersfoort. Tussen de Rij en Amsterdam Business Park staat twee kilometer. De rechterrijstok is dicht. En op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen... probeerde een te hoge vrachtwagen toch de Velze-tunnel in te rijden. Nou, de Velze-tunnel is dus in zuidelijke richting nu afgesloten. Verkeer kan beter omrijden via de wijkentunnel over de A9. Dankjewel Dennis. Ex-criminelen krijgen sneller een bewijs van goed. Gedrag. Ascher is tegen het plan van de SP voor herinvoering van de VUT. En het aankomend rapport over de Britse pers veroorzaakt spanningen in de Britse coalitie. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer Jurgen van den Berg met lunch. Um, hoe heet hij ook alweer? Ja, hallo, sorry hoor. Ik ga toch echt niet langer mijn tijd verdoen. Dit is de ergste blind date ooit, sorry. Oh.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 Ga naar hersenstichting.nl slash beroerte of geef op Giro 860. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Fiscus Proof. Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met jonge docent Tim Bartlema... die actie voert voor meer jonge docenten op de scholen. Verslaggever Anne van der Veen kijkt deze week mee in de Belmer. Ze wil erachter komen waarom de babysterfte daar hoger is... dan in de rest van Nederland. En al passant krijgt ze te horen wat je moet eten... als je wil stoppen met roken. De roken is natuurlijk iets met je vingers en iets met je mond. En mandarijntjes, gouden tijd ervoor nu. Pepernoten, iets met je vingers, iets met je mond. Dat helpt fantastisch. Dan stand.nl, beginnen we mee om half twee. De stelling, Griekenland moet uit de eurozone. Het zou voor zowel Griekenland als de andere eurolanden beter zijn... als de Grieken de euro verlaten. Dat is een van de conclusies uit een onderzoek... dat is gedaan in opdracht van de ChristenUnie. En we zijn benieuwd wat u vindt. Griekenland moet uit de eurozone. Dat is de stelling, bent u het eens of oneens? Sms staat naar 7070, kost 50 cent. 0800-1101, gratis telefoonnummer. U kunt stemmen op onze website... Dat is www.stand.nl. En als u twitter het eens of oneens doet, met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Jonge docenten komen steeds moeilijker aan de bak. Dat blijkt uit cijfers van de dienst uitvoering onderwijs, duo geheten. In 2011 werkten er ruim 7000 mensen minder in het basis- en middelbaar onderwijs... dan een jaar daarvoor. En vooral voor jonge onderwijzers, vaak met een tijdelijk contract... is er veel minder plaats. Ik ga over praten met Tim Bartlema, hij is leraar in, de, in het praktijkonderwijs en voorzitter van de Groene Golf. En dat is een actiegroep van jonge docenten. Hartelijk welkom Tim, je bent hier bij mij. En mee Dankjewel. luistert ook Paul van Menen, die is onderwijswoordvoerder van D66 in de Tweede Kamer. Dag meneer van Menen. Goedemiddag. Goedemiddag, Tim, ik begin even met jou. Ik dacht juist dat er een enorm uh, tekort was. Ja, dat is dus ook precies uh, waar uh, veel jonge docenten uh, tegenaan lopen. Dus ze hebben ook een beetje dit beroep gekozen omdat ze dachten uh, baanzekerheid uh, te hebben. En uh, nou, nu het puntje bij paaltje komt, is, is er op dit moment heel weinig werk te vinden. Is dat nog in bepaalde takken van sport? Of, of? In het basisonderwijs, uh, in het voortgezet onderwijs op sommige vakken. Welke vakken? Uh, ja, uh, Waar in ieder geval uh, wel tekort aan zijn, is Nederlands en wiskunde bijvoorbeeld. Maar uh, de andere vakken, ges geschiedenis, daar is, uh, nou, is bijna geen werk in te vinden. Dat soort vakken. Daar zijn genoeg leraren van dan. Ja. Uh, jij bent zelf leraar, wat, wat merk je daarvan, van dat tekort aan banen? Uh, dat tekort aan banen, dat je heel moeilijk aan de bak komt. Uh, heb ik het voordeel dat ik nog een man ben? Daardoor heb je een soort uh, voordeel van positieve discriminatie, omdat er vrij veel vrouwen uh, in het onderwijs werken. Uh, maar uh, de afgelopen jaren met de bezuinigingen erbij is uh, er gewoon enorme krapte. Dus ik krijg ook heel veel mailtjes van uh, hele ongeruste jonge docenten: die zeggen van. Uh, ik ben nu al drie jaar lang uh, van baantje naar baantje, flexcontract naar flexcontract, uh, perelconstructies, waardoor. Uh, Waardoor ik gewoon uh, langzamerhand gedesillusioneerd raak. En er uh, dus zeker over nadenken om ook uit het onderwijs te stappen. Ja, dat is dus, maar dat zijn dan mensen die in principe al binnen zijn. Het begint natuurlijk al aan het begin. Want uh, er komen ook steeds minder mensen die, uh, die zo'n uh, opleiding gaan doen. Ja, dat is uh, nu ook de trend inderdaad. Dat er uh, eigenlijk te weinig nieuwe docenten zijn. En uh, rond het jaar 2015, 2016 zul je dus zien... dat er uh, de eerste babyboomers met pensioen gaan. En uh, dat maakt dus dat we dan deze jongeren docenten die nu erover nadenken om uit het onderwijs te stappen, dat je die dan wel heel hard nodig hebt. Ja, en, en die ben je dan kwijt, zeg je, als je niet uh, iets doet. Ja. En, en bovendien moet je er zorgen dat er uh, nieuwe aanwas blijft komen op die, op die opleidingen natuurlijk. Juist. Uh, de Groene Golf, dat is een jongere afdeling van de Algemene Onderwijsbond. Dat Daar ben jij voorzitter van, van die Groene Golf. Uh, jullie hebben een actieplan bedacht. Juist. Ja, we hebben een actieplan uh, bedacht met een aantal punten daarin. Uh, ten eerste, uh, stel deze jonge docenten de komende twee jaar uh, boventallig aan. Dat is eigenlijk de belangrijkste. Uh, dat kan je ook prima bekostigen vanuit uh, de sociale premies en uh, de, uh, uh, je hebt een bepaald potje voor teruglopende leerlingen aantallen. Uh, daar zou je in ieder geval uh, deze jonge docenten kunnen aannemen. Deze... Maar boventallig dat betekent dat je dus eigenlijk al een formatie hebt op een school ja, en dan moet je er toch nog een paar jonge docenten precies. bij nemen. Maar wat gaan die dan doen? Uh, nou, een ik de tuin, dat... tuin omwieden? Ja, uh... nee, ja, uh, als je op een gewone basisschool bijvoorbeeld komt dan zul je zien dat uh, de, alle mensen die op school zijn... die hebben allemaal een eigen klas. Dus een, een mannetje extra meer, uh, dat kan sowieso geen kwaad. Uh, anders heb je ook weer te maken met uh, vergroten van klassen. Dus dat wil je ook liever niet. Ook niet uh, voor, voor onze eigen kinderen natuurlijk. Dus uh, daarvoor kan je ze heel goed inzetten. Daarnaast heb je de, de wat oudere docenten... die toch rond hun zestigste meestal wel uh, wat meer uitgeblust raken. Maar wel veel ervaring hebben en prima docenten zijn. Ja. Dus dat, daar zou je eigenlijk uh, dat goed moeten die combineren. Die meer de coaching in moeten juist, en dan die, die jonge, jongelui de Zod, lessen laten. Doen. Zodat je die, uh, dus ook die jonge docenten, voor uh, als die mensen echt met pensioen zijn, dat je ze dan eigenlijk al goed voorbereid hebt en uh, direct ja. uh, op zo'n school goed maar, aan de slag Maar zakken. jij pleit er niet voor om uh, op scholen nu gewoon de oudere docenten maar de deur te wijzen. Nee, absoluut niet. Dat kan ook niet en dat mag ook niet. Het zijn docenten die keihard hebben gewerkt de afgelopen jaren. Ja. Ja. Paul, Paul Vermeene heeft meegeluisterd. Laten we even kijken wat hij ervan vindt. De D66 is toch een partij die, die zich profileert als onderwijspartij. U bent ook woordvoerder in de Tweede Kamer, meneer ja. ja, Wat vindt u van deze actie? Ja, ik vind het een hele goede actie. Ik heb een paar weken geleden het manifest ook zelf uh, mogen zien van de Groene Golf. Want ik ben het ook uh, helemaal met ineens. eens. Het is natuurlijk ontzettend naar eigenlijk om te horen het verhaal van Tim. Want als er nou één mooi beroep is, ik heb het zelf ook heel lang uitgeoefend, dan is het wel dat van leraar. En wij hebben dus ook nieuwe leraren heel hard nodig in het onderwijs. De oude ook nog steeds. En er komt een enorm tekort uh, op ons af. En ik ben het ook eens met de gedachte. Dat er uh, ruimte zou moeten zijn om die, uh, om die jonge leraren uh, heel goed dat onderwijs binnen te brengen. En ook als ze het dreigen hun baan te verliezen om uh, te kijken hoe we dat uh, vast kunnen houden. Hmm. Hoeveel kans verslagen heeft zijn plan eigenlijk? Want uh, u, u zit niet aan de knop op het moment. Uh, nee, helaas niet. Uh, nee, voor Tim denk ik ook niet. Want als ik het zo hoor, dan staat u aan zijn kant. Maar hoe kijken VVD en PvdA daar tegenaan, aan? Nou, kijk, we zien hier eigenlijk de gevolgen van uh, wat ik maar even noemde sluitende bezuinigingen van de afgelopen jaren. Dat betekent eigenlijk dat er is de hele tijd hetzelfde, dezelfde hoeveelheid geld aan onderwijs uitgegeven, maar allerlei kosten zijn wel toegenomen, zowel personele als materiële kosten. Uh, dat betekent in de praktijk dat er uh, steeds minder geld is voor uh, de aanstelling van uh, docenten. En uh, helaas zet dit kabinet dat ook weer uh, voort. Kijk, als het aan ons zou liggen, dan zouden wij uh, zo'n uh, ruim anderhalf miljard extra investeren aan onderwijs. Bijvoorbeeld aan de begeleiding van nieuwe docenten. Uh, om ze echt goed op weg te helpen in het onderwijs. Om uh, veel scholing aan te bieden. Dat is totaal een half miljard. De salarissen zouden omhoog moeten, waardoor het nog aantrekkelijk wordt. En wat volgens mij voor het allerbelangrijkste is, ook voor jonge docenten, is dat ze vooral professionele ruimte krijgen. Dat ze uh, als jonge leraar hun eigen creativiteit kwijt kunnen in hun werk. Nou, ja. al die dingen, daarvan, daar zullen wij dit kabinet van PvdA en VVD heel ernstig op bevragen. Maar het is inderdaad maar de vraag of dat gaat lukken, want ja. zij noemen... Zij noemen niet bezuinigen, dat noemen zij investeren. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk heel triest. Ik wou net zeggen, want ik dacht al dat ik, dat ik de, de, de, de, de, de mensen heb gehoord... die dus bij deze coalitie betrokken zijn... dat ze juist in het onderwijs gaan, gaan investeren. Nog één laatste vraag. Moeten ja. de salaris ook omhoog in het onderwijs, vindt u? Ja, zeker. Dat moet zeker gebeuren. Hè. De, de docenten staan al een aantal jaar op de nullijn. Dat is natuurlijk te gek voor woorden. En dat moet nu echt uh, verlaten worden. Maar dat gaat uh, pas in 2014, als het meezit, uh, gebeuren. Ja. Nou, Dan is er alweer uh, een, een jaar verloren. Ja. Dus dat. Uh, dat moet inderdaad gebeuren, ja. Paul Vermeene, onderwijswoordvoerder van D66... staat in ieder geval aan de kant van Tim Bartlema. We hebben ook even gebeld met de minister van Onderwijs... jeet Bussemaker, gevraagd om een reactie, althans. Zij kon niet zelf aan de telefoon komen. Laat wel weten dat ze de zorg deelt. Volgens haar staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. En moet het onderwijs ook aantrekkelijk zijn... en blijven voor jonge leraren. Tegelijkertijd vraagt deze tijd van alle Nederlanders... dat ze langer doorwerken. Leraren vormen daarop geen uitzondering, zegt Bussemaker. Dus we willen de ouderen sowieso wel behouden. Maar goed, dat zeg je eigenlijk ook. Dat is ook terecht. Maar we moeten ook de jonge docenten behouden. Niet alleen voor ons jonge docenten. Maar vooral ook voor de kwaliteit van het onderwijs. Daar gaat het voornamelijk over. Hebben jullie als genoeg de met de bussenmaker om tafel gezeten? Nou ja, dat gaan we hopelijk binnenkort doen. Ik schrijf het ook nog helemaal niet af dat, dat zij niet naar ons wil luisteren. hoor. Ik denk dat ze dat wel wil. Maar dat moeten we nog even afwachten wat ze er precies mee wil en kan. We hebben nog wel een aantal meer aanbevelingen... Die denk ik ook binnen dit straatje passen. Desnoods ga je ook kijken waar echt de schaarste zit, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld op die vakken als Nederlands. En zorg dan nou, dat je deze jonge docenten daar uh, mogelijkheden te Dat je geeft. een beetje stuurt in die richting, want daar, daar is de vraag natuurlijk. En zo, zo hebben we nog een aantal uh, uh, ja. adviezen om uh, dit te verbeteren. belangrijk punt denk ik in dat gesprek zal ook zijn, dat, dat het gaat om het geld natuurlijk. Dat horen we nu ook weer. En ja, goed, dat ja. gegogen met cijfers. D66 nee, is nu kampioen ja. onderwijs dan zogenaamd. Maar ja, dat moeten, hadden we ook maar Na, moeten Pvdia wachten. is ook vrij goed voor, voor het onderwijs, uh, heb ik in het verleden ook wel gemerkt. Dus ik denk dat het uh, wel moet uh, lukken, maar het is inderdaad zo dat, we, dat dit geld kost, maar het kost natuurlijk nog veel meer geld als deze mensen allemaal in de WW gaan zitten. Mm. En nog even voor één keer voor de duidelijkheid, jullie zijn er niet voor, omdat uh, last in first out principe, want dat, dat werkt nu vaak op school, hè? oude leraar ja. blijven zitten, als ze dan... Uh... Er zijn wel mogelijkheden, maar dan moeten schoolbesturen moet eerder met de vakbonden om, uh, om tafel om te gaan afspreken dat ze daarvan af willen. Maar het is nu heel Vaak zo uh, dat uh, jonge docenten de dupe zijn. Uh, op het moment dat uh, een, uh, ik net ergens kom werken en ik zit nog een paar jaar in het onderwijs, dan ben ik uh, vaak uh, de, de eerste die er dan uitvliegt. Ja. Ik ben niet voor om dan nou die oude docenten er nou uit, uit te donderen. Dat is denk ik niet goed. Maar het is wel goed om na te denken dat als je die jonge docent afwijst, dat je dan misschien ook wel een uh, probleem veroorzaakt voor het hele onderwijs, omdat ze dan iets anders gaan doen. Ja, dat ze weglopen uh, naar het bedrijfsleven of uh, weet ik veel wat nou, ze nou, Ja, doen. ik heb flex. flex workshops gegeven flex, uh, over flexcontracten. Het is natuurlijk sowieso al raar dat uh, jonge docenten te maken krijgen met, uh, met uh, uh, de CAO voor flexcontracten terwijl ze in het onderwijs werken. En uh, dan zou je toch zeggen dat je uh, gebruik mag maken van de collectieve arbeidsovereenkomst rondom onderwijs, maar dat gebeurt dan al vaak niet. En er zijn uh, uh, in die uh, workshops die ik gegeven heb, heb ik zo'n 80 jonge docenten gesproken. Daar zegt uh, de helft van, uh, als ik het vraag van. Uh, Mocht je over een jaar geen vast werk vinden... dan ga ik op zoek naar iets anders buiten het onderwijs. Ja, en dat zijn, dat, dat zijn geen goede berichten natuurlijk. Nee. Um, nou, succes met, met de Groene Golf. Uh, jij gaat binnenkort met bussenmaker praten. En uh, wie weet horen ik we daar meer zeker. over. Ja. Dank je wel voor nu. Tim Bartlema was dat. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. En deze week is dat Anne van der Veen, uh, themaweken Hoezo Armoede bij de publieke omroep. En uh, zij is in dat kader in de Belmer. Daar is de babysterfte twee keer zo hoog als het gemiddelde van Nederland. En of armoede daarbij nou een rol speelt, dat zoekt zij uit in het Academisch Medisch Centrum. Het ziekenhuis waar de Belmer op aan is gewezen. Als eerste praat Anne met uh, maatschappelijke werker Judith Derks... die babykleertjes heeft klaarliggen voor moeders die het echt niet zelf kunnen betalen. Nou, we hebben hier een kast vol met kleren. Leuk geluid ook. Rompertjes, t-shirtjes, een broekje. En nu zat ik eraan. Mag niet, hè, want je moet toch alles wassen? Ja, dat zijn eigenlijk de regels. Maar dat. Uh... <laughs> ja, nee, dat, dat is gewoon niet altijd haalbaar. Hetzelfde als dat sommige vrouwen hier komen en die zeggen dan: ja, de kraamzorg is langs geweest. Mijn bed moet opklossen. Waar haal ik dat vandaan? Ja, als het kan, is het fantastisch. Maar als het niet lukt. ja... Maar geloof me, vrouwen die dit aannemen en die nog tijd hebben om te wassen... keurig netjes gewassen. De maatschappelijk werker werkt nauw samen met de verloskundige. En ze bespreken samen de moeilijke gevallen. Zoals hier met Nori Jorna. Ja, Judith, eh, ik wil jou heel eventjes de casus voorleggen van uh, mevrouw uh, S. Ja. Het is een uh, heel jong meisje, ze is 14. Er ja. is eigenlijk geen geld... En uh, ze mag met haar moeder niet straks met de baby thuis komen wonen. Want de moeder schaamt zich enorm. En uh, we hebben nu het probleem dat we eigenlijk niet weten waar ze straks naartoe moet. Een deel van de probleemgevallen in het AMC komt uit de Bijlmer. Zo zijn er bijvoorbeeld meer tienerszwangerschappen en vrouwen zonder verblijfsvergunning. Een groot probleem voor veel vrouwen is woonruimte. Ik doe dit werk eigenlijk al heel erg lang... En uh, ja, het klinkt gek, maar vroeger hadden we in de Warmoesstraat de zusters van de liefde. Die zijn inmiddels ook uitgestorven. Zowel de zusters als de liefde af en toe. En, uh, en dat is ontzettend jammer, want vroeger konden we gewoon iemand daar plaatsen. En dan zorgden de zusters heel lang voor zo iemand, totdat er wat gevonden was. Zorg om woonruimte, geld, werk, al die factoren zorgen voor meer stress bij de moeders. En dat is niet goed. Uh, kinderen groeien daardoor in de buik veel minder goed. Uh, dus dat, dat, dat moet je niet hebben. Maar ja, ga maar eens tegen iemand uh, zeggen van je moet uh, geen stress hebben. Dat is uh, ondoenlijk. Dat de baby in de buil maar hoger is dan bijvoorbeeld in het rijke Amsterdam-Zuid... dat kwam niet als een verrassing. Ook niet bij gynaecoloog Joris van der Post... We weten al uit de hele wereld dat er een aantal oorzaken zijn voor sterfte van kindertjes. En bijvoorbeeld een van de oorzaken is als je arm bent. Hè? Ja, daar is moeilijk iets aan te doen, want heel graag zouden we iedereen 100.000 euro geven ieder jaar, maar dat kan niet. En we weten ook niet of dat nou de, uh, de sterfte zou oplossen. Dus wat we wel kunnen zeggen is kijken of iedereen, arm of rijk, wel dezelfde toegang heeft tot de zorg. Dus dezelfde mogelijkheden. En Daar hebben we in, in Nederland altijd wel voldoende vertrouwen in. Maar er zijn wel een aantal oorzaken. In en vond in Amsterdam Zuidoost dat het misschien minder is. De zorg is dus niet minder. Maar vrouwen weten de zorg moeilijker te vinden. Het AMC is hard bezig om dat op te lossen. Er zijn allerlei programma's gestart. Een nieuwe fonds is groepsvoorlichting. Zodat moeders zien dat ze niet de enige zijn met een probleem. De programma's variëren van afkicken van harddrugs. gezond eten. maar ook stoppen met roken. Stoppen is niet leuk. Nee, je kunt het wel makkelijker maken, maar het wordt geen enkel moment leuk. Het helpt om te weten wat er, wat er gaat komen. Dus daar, daar vertel ik veel over, wat ze kunnen verwachten. En uh, ik geef tips om het makkelijker te maken. Dus veel mandarijntjes eten, dat helpt. Veel water drinken. Maar die mandarijnen zijn de gouden tip? Vind ik wel. De roken is natuurlijk iets met je vingers en iets met je mond. En mandarijntjes, gouden tijd ervoor nu. Pepernoten, iets met je vingers, iets met je mond. Dat helpt fantastisch. Uiteindelijk moet de babysterfte gewoon omlaag in de Bijlmen. Nou, het is een stellen. He, van uh, Laten we eens uh, uh, uh, zeggen dat bijvoorbeeld als eerste doel de, uh, van vier keer zo hoog als het, als het beste gebied in Amsterdam maken, we twee keer zo hoog als het beste gebied in Amsterdam. Dat is nog, misschien te hoog, maar dat is wel een eerste doel om te kijken of we dat kunnen halen. Nou, dat is nog de belofte van gynaecoloog Joris van der Post, want die hoorde als laatste, ze mogen hem daar dus over een paar jaar op afrekenen. Morgen meer op dit tijdstip. want dan hebben we de afronding van een weekje in de praktijk, daar in de Belmer. Zometeen de stelling in stand.nl. Griekenland moet uit de eurozone. Naar aanleiding van een rapport dat is gemaakt in opdracht van de ChristenUnie. Daar gaan we over discussiëren. Dat zometeen dus. Maar eerst nu het laatste nieuws. Hier is Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De amateurvoetballer die een jaar geleden een supporter een harde trap gaf in Amsterdam is veroordeeld tot drie jaar cel. De supporter van 77 overleed later in het ziekenhuis. Volgens de rechter is de voetballer schuldig aan zware mishandeling met de dood tot gevolg. Nederland onthoudt zich van stemming over een hogere status voor de Palestijnen binnen de VN. Dat heeft minister Timmermans gezegd. Hij zegt dat het een moeilijke afweging was en hij denkt dat onthouding van stemming het beste uitpakt voor het vredesproces tussen Israël en de Palestijnen. Nico V. is veroordeeld tot twee jaar celstraf... voor zijn aandeel in de grote vastgoedzaak Klimop. Hij kreeg de straf voor onder meer het verduisteren van miljoenen euro's... bij dubieuze transacties en witwassen. De hoofdverdachte in deze zaak kreeg eerder dit jaar vier jaar cel. En ongelukken met vrachtwagens op snelwegen worden vooral veroorzaakt... doordat de chauffeurs niet goed opletten. In 10 tot 25 procent van alle ongelukken speelt dit een rol. Dat zegt de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Chauffeurs letten niet op omdat ze bijvoorbeeld moe zijn of worden afgeleid. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Uittreding van Griekenland uit de eurozone is zowel voor de Grieken als de eurolanden gunstiger. Dan maar blijven voortmodderen zoals nu gebeurt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de ChristenUnie. Ja, Griekenland in de euro houden uh, is uh, op lange termijn zowel voor de Grieken als voor de eurozone geen, uh, geen goede optie. Wat we moeten doen is Griekenland wel binnen de EU houden, maar ze op een fatsoenlijke manier buiten de eurozone gaan plaatsen, zodat ze met een eigen munt kunnen devalueren en dat ze op termijn hun economische positie echt kunnen versterken. Het lijkt er in ieder geval op dat ook de Grieken inmiddels uitkijken naar de invoering van de oude munt, de drachmen, maar in Den Haag en ook daarbuiten spreken critici van een rampscenario dat ook Nederland veel banen zal gaan kosten. Is het onverstandig om nu te speculeren over een zogenaamde Grexit? Of is dat de enige manier om de Europese economieën te redden? Ik ga over praten met Corine Wortman, CDA-europarlementariër. Dag mevrouw Wortman, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van Stand.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Het onderzoek van de ChristenUnie rammelt aan alle kanten. Um, tja. Tja, nou, dat is bijna ja. Een Grexit is een ramp voor de eurozone. Uh, ja, als de Grieken de euro wegdoen, dan gaat ons dat bakken vol geld kosten. Uh, dat risico is groot. Dus ook een jaar. Dan de stelling. En daarvoor roepen onze luisteraars ook op om te reageren. Natuurlijk zo, niet, zo zij dat niet al hebben gedaan. Ik zie dat er al, al wat mensen zijn geweest. Maar het is altijd een populair onderwerp. Griekenland leert de ervaring. Dus kom maar op met die reacties. De stelling dus. Griekenland moet uit de eurozone. Bent u het eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost wel 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. De website staat open, www.stand.nl. En u kunt ook twitteren, eens en oneens doe het dan met hekje standpunt. Mevrouw Wortman, wat zegt u tegen de stelling eens en eens'? Uh, ik ben ermee uh, oneens, uh, maar ik uh, begrijp uh, heel goed... dat heel veel Nederlanders uh, het eens zijn met die stelling... want het wekt de indruk, He, Griekenland moet uit de euro... want het mag ons ook geen geld meer gaan kosten. Nou, als dit onderzoek één ding duidelijk, is, uh, maakt, uh, één ding duidelijk maakt... dat is dat die vliegen niet opgaat... Nee, want ook bij deze uh, Grexit, zoals het dan nu in het onderzoek... Uh, in opdracht van de ChristenUnie is, uh, is, is nagezocht, uh, kost het ons ook nog steeds geld, hè? Ja, het onderzoek uh, toont aan dat het gunstiger uh, zou kunnen zijn... Uh, dat Griekenland uit de eurozone gaat. Uh, maar er zijn zoveel voorwaarden, risico's en kosten aan verbonden... Uh, ik kan er een aantal noemen. Uh, afschrijven op Griekse leningen, Ja, dat kan oplopen tot 270 miljard. We moeten de komende jaren extra steun bieden volgens het onderzoek, 50 miljard. En ook de komende jaren moet Griekenland aanspraak kunnen blijven maken op Europese fondsen. Dat klinkt een beetje als wel de lusten, maar niet de lasten. Ja, en zelfs als die voorwaarden zijn voldaan... dan zegt het onderzoek op pagina 61... dan schatten wij de gevolgen van deze variant op een paar punten positiever... maar op een aantal andere uh, punten negatiever. Dus uh, er zitten zoveel mitsen en mare aan... dat ik het een gevaarlijk avontuur vind. Ja. En, en ook vandaar dat u met die keuze net zei... Ja, het onderzoek rammelt nogal. U zei tja, maar u bedoelde eigenlijk ja. Nou... Kijk, er worden wetenschappers aangehaald. Ook VVD-collega Hans van Balen wordt aangehaald. Maar wat ik mis is dat er gekeken wordt... hoe zijn de feiten op dit moment... bijvoorbeeld kredietbeoordelaar Moody's... heeft een aantal weken terug nog aangetoond... dat een uittreden van Griekenland uit de eurozone... dat dat als een major risk event wordt beschouwd... Voor landen als Spanje, Portugal, Italië en Ierland. En dat betekent simpelweg torenhoge rentes uh, op staatsleningen voor die landen. Uh, en het grote risico dat die om gaan vallen. Uh, en dat zijn neveneffecten die ik niet graag voor mijn rekening neem. Nou, u weet dat er ook politici zijn die zeggen. ja, dat is alleen maar bangmakerij, want dat gaat echt niet gebeuren. Um, ik denk dat uh, als je kijkt uh, naar die studies van Moody's uh, en ook uh, naar uh, studies bijvoorbeeld van het Centraal Planbureau, dan is het te simpel om te zeggen dat gaat niet gebeuren. Maar ik zou wel willen onderstrepen, er is geen gemakkelijke uitweg. Het is niet zo dat er een easy way out is. Dus ook met een stelling, nou de Grieken eruit... en dan kunnen wij de boeken sluiten en we hoeven niks meer te betalen. Ja, ja. die weg is er niet. Het is wel opvallend natuurlijk dat ook in Griekenland steeds meer stemmen opgaan... om uh, inderdaad maar afscheid te nemen van de euro. Uh, in Griekenland uh, zijn er uh, regelmatig demonstraties. Dat is begrijpelijk. Lonen gaan naar beneden pensioenaanspraken uh, uh, gaan naar beneden, uh, uh, ingrijpende hervormingen worden doorgevoerd. Dus ik begrijp dat. Maar in de Griekse politiek is er een meerderheid uh, die deze weg op wil. En dat vind ik toch wel bepalend. Een meerderheid die, die, voorspel... wil blijven, die wil houden zoals het nu is? Dat, ja, dat en die hij. bereid is... Uh, en die bereid is daar ingrijpende offers voor te brengen. Ja. En uh, uh, het risico uh, wat de Grieken zien, ook die ik spreek... is van ja, als wij uit die eurozone gaan en onze munt devalueert, dan kan het voor ons wel eens veel beroerder worden. En het kan, dan lossen demonstraties demonstratie zich niet zomaar op. Nee, dan zou het ook zomaar kunnen dat er nog meer demonstraties komen. Maar goed, Frits Borkenstein zegt het eigenlijk al heel lang. Hè? De Grieken moeten de drachma weer gaan invoeren door een flinke devaluatie van deze munt. Zouden de Grieken dan weer makkelijker hun producten kunnen exporteren? Klinkt logisch. Uh, uh, klinkt logisch, uh, maar je moet wel uh, de pijn uh, om daar te komen uh, ook in oogenschouw nemen. Uh, en uh, per saldo of dat dan beter of slechter is uh, om het niet te doen. En by the way, uh, op dit moment, uh, doordat uh, de lonen om, uh, ingrijpend omlaag gaan, is er een soort interne devaluatie gaande. Dus uh, gebeurt, wordt het effect bereikt, maar op een andere manier. Ja. En u zegt, de mensen die hier onmiddellijk ja op zeggen op zo'n stelling, die moeten zich, want die, die denken ook bijvoorbeeld hè, aan dat bericht van van de week weer, 70 miljoen per jaar, eh, over 14 jaar uitgespreid, nou 1 miljard die Nederland dan moet betalen aan, aan, aan de steun aan Griekenland, en, en nog maar afwachten of we dat dan terugkrijgen, eh, mensen staren zich daarop blind, want u zegt ook bij een exit van Griekenland gaat ons dat zeker nog geld kosten. Ja, volgens uh, dit onderzoek uh, van de ChristenUnie uh, uh, trouwens. En ja, ik vind het wel ontzettend belangrijk... en daar kan dit onderzoek weer aan bijdragen... dat we in Nederland wel flink de discussie hierover voeren. Want... Uh, wat als één ding duidelijk is, is dat we geen draagvlak krijgen... als onze minister-president zegt, het gaat ons niks kosten... en uiteindelijk blijkt het ons toch weer geld te kosten... zonder dat we daar echt goede besluiten over nemen. Ja. Dus uh, ik vind ook de komende week de discussie in de Tweede Kamer... heel belangrijk, want ook uh, op het plan van Dijsselbloem... is nog veel aan te merken. Ja, en, en sowieso, want ze hebben geloof ik uitstel gekregen... om het, om het goed te lezen, want het, is, het blijkt dus zo ingewikkeld te zijn... dat zelfs politici uh, het lastig vinden om dat even op een achterna... Vanmiddag tot zich te nemen. Um, is het probleem ook niet, Want wie, wie hier ook spreekt? De een heeft deze mening, die heeft die mening. En dat geldt dan zeker voor de deskundigen, economen. Uh, Econoom Graafland heeft dat onderzoek gedaan. Verbonden aan de Universiteit van Tilburg voor de ChristenUnie. Alfred Kleinknecht hebben wij vanochtend gebeld. Zit in Delft bij de TU. Nou, die zegt: het is helemaal niet zo'n gekke optie die de ChristenUnie hier op tafel legt. En uh, dat heeft dan ook te maken met dat niet de overheidsfinanciën van die landen het probleem zijn. maar de wisselkoers van de euro voor uh, in dit geval Griekenland veel te hoog is. Uh, ja, die wisselkoers die, die wijst er weer op uh, dat eigenlijk, zeg maar, de lonen in Griekenland te hoog zijn... om uiteindelijk ook concurrerend te Precies, zijn, dus ja. te kunnen exporteren. Nou, daar uh, vinden uh, ingrijpende uh, uh, aanpassingen plaats op dit moment. Uh, ik vind eigenlijk twee, twee andere punten nog veel belangrijker. Uh, dat is het eerste. Uh, als we dit nu doen is het risico groot uh, dat al die inspanningen die nu in Spanje, Portugal, Ierland verricht worden, hervormingen die daar doorgevoerd worden, ja, dat kan uh, weer, weer helemaal uh, teniet worden da, gedaan. Daar, dus daar die komt, landen daar, die gaan eraan. Daar komt echt een relatie tussen te liggen. Als Griekenland uh, uh, de exit uh, uh, hanteert dan, dan krijgen die landen alsnog problemen zegt u. Uh, ja, absoluut. En dat staat ook in een uh, recent onderzoek... van kredietbeoordelaar Moody's. Uh, en wat je eigenlijk uh, kortweg kan zeggen... de rentes uh, schieten omhoog op de staatsleningen... en dat kunnen ze niet dragen. Maar er is nog een punt. Uh, dit hele onderzoek, daar zit de veronderstelling onder... dat versterking van onze uh, Europese Economische Monetaire Unie... niet mogelijk is en ook niet wenselijk is. Dus het miskent eigenlijk de stappen die we nu gezet hebben om begrotingsdiscipline... en hervormingen af te dwingen, en die nu zelfs in die zuidelijke lidstaten... ook al laten zien dat we daar go goede vorderingen maken. Ja, dat hele traject, dus wat er feitelijk gebeurt... Ja, dat wordt eigenlijk niet in oogenschouw genomen. En dat begrijp ik wel weer, want uh, de ChristenUnie... die wil die dat sterkere Europa ook niet... En uh, ja, dan, uh, dan kom je dus uh, op, uh, ja, wat mij betreft, onverantwoorde conclusies uit. Ja. Ja, het probleem is toch, denk ik, en dat geldt voor heel veel mensen... en ook voor onze luisteraars, en, en voor mij ook net zo goed... Uh, dat, uh, ja, wie, wie moet je nog geloven tegenwoordig, hè? Uh, Dat is echt lastig. Uh, uh, pap en nat houden ja. willen veel mensen niet. Uh, maar ja, hey. dit is ook niet de oplossing. Nou, die zegt. luisteren... Nee, die luisteraar zou ik toch willen aanbevelen... om dat onderzoek van de ChristenUnie te lezen. Want uh, ik denk dat... Uh, in ieder geval mij doordringt het er uh, alleen maar meer van... Uh, dat zomaar makkelijk zeggen... nou, die Grieken eruit en dan hebben we het probleem opgelost... Uh, dat dat niet de oplossing is. En soms ja, zijn oplossingen ingewikkeld. Maar dat wil niet zeggen dat je dan toch... Uh, als dat voor ons ook in Nederland belangrijk is... Uh, dat we die weg niet op moeten gaan. Ja. Met alle mits en maren en met alle harde voorwaarden. Um, onderdeel is ook, hè, dat zei u al, eigenlijk drie stappen zo'n beetje... maar dat kwijtschelden van die uh, schulden, dat is, dat is natuurlijk wel vaker... wordt dat als optie ge gebruikt. Is dat, een, is dat dan... Dus dan blijven ze er gewoon in... maar dan zou je dus wel zeggen van nou, de, de schulden die er nu staan... dat, dat strepen we weg. We beginnen echt met een schone lijn. Dan krijg je ook de kans om je economie weer op te bouwen. Bent u daar voor? Uh, nou, ik vind een rekening van 270 miljard uh, plus 50 miljard... Uh, zoals in het ChristenUnie-onderzoek wordt aangegeven, veel te hoog... Uh, dat is volgens mij ook niet nodig. Maar aan de andere kant vind ik het wel belangrijk dat minister Dijsselbloem aantoont... en mijn CDA-collega Eddie Van Eyem heeft daar ook al vragen over gesteld... want Dijsselbloem moet aantonen dat de weg die hij gaat... dat hij wel in 2020 voor de Grieken een houdbare uh, toestand oplevert... Want uh, ja, dat eerlijke verhaal, dat moet wel ge ge verteld worden in de Kamer... op het moment dat de Kamer ook uh, op het punt staat in te stemmen... ja dan nee, uh, met uh, de oplossing die uh, Dijsselbloem nu voorlegt. Ja. Um, goed, want hier zegt iemand bijvoorbeeld: Ik ben het oneens met de stelling. We uh, moeten gewoon die, die schulden kwijtschelden aan Griekenland. Want uh, die noemt uh, het uithongeren van het Griekse volk. Uh, dat begint intussen misdadige vormen aan te nemen. Zegt deze meneer of mevrouw: Griekse economie is totaal niet opgewassen tegen deze munt. Met het drachme kon men nog spelen. Dus revalueren, re devalueren, noem het allemaal maar. Nagelang de economie ervoor stond. Uh, ja. Dat, uh, dat klinkt uh, wel heel erg uh, dramatisch. Uh, kijk, de Grieken hebben jarenlang boven hun stand geleefd... te veel geld uitgegeven, uh, te hoge lonen ontvangen. Dus dat doet nu heel veel pijn. Daar moeten nu hervormingen voor worden doorgevoerd. Trouwens, niet alleen uh, in, in uh, de weg die nu gekozen wordt... Want ook in het rapport van de ChristenUnie staat... als die Grieken uittreden, ook dan moeten die hervormingen worden doorgevoerd. Ja. Maar dan kun je ze niet meer afdwingen. Nee. Goed, mevrouw Worten, blijf meeluisteren. We gaan naar onze luisteraars en ik kom zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Zij is Europarlementariër voor het CDA. 1300 mensen bijna gestemd op de site. 74% is het eens met de stelling 26% is het oneens. En die stelling luidt dus Griekenland moet uit de eurozone. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag. ...met Elisa Chatelain. Ik wil even reageren. Griekenland had al lang uit die euro gemoeten. We maken een heel bijzonder volk ongelukkig. Kijk naar de toestanden op dit moment. Het is schande. De juffrouw kan kletsen wat ze wil. En ik ben ontzettend tegen wat de Europese Unie hier presteert... Ja. Terug naar de drachme of een uh, of een zuidelijke euro. Dat had al lang hun deel moeten zijn. Oké, okay, da dank u wel. Uh, Stam.nl, ja, oh, oh. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, ben ik aan de beurt? Ja. Oké, okay. ik schreef met Theo in mijn zas. Um, het, het, om te beginnen, als de EU de handdoek in de ring gooit... dan, loopt er, uh, dan lopen ze daarmee een statusverlies op... En, en, die, ze, die ze waarschijnlijk nooit meer te boven komen. Verder vind ik dat Slop echt wat belast heeft van uh, slappe knieën... want hij had gewoon van de meter van... volgens het begrip follow the money... Uh, goed moeten doorvragen over de feitelijke bestemming... van alle in de steunbedragen en de regie in handen moeten houden. Dan, de, de, de mensen die aangesteld zijn om de crisis te klaren... zijn allemaal mensen die gelieerd zijn met de hoofdveroorzaker van de crisis... te weten Goldman Sachs. En dat is meneer Monti, minister-president van Italië... meneer Draghi, directeur van de ECB en meneer Papa de Mos. En die hebben die afspraken gemaakt. Uh, verder hadden we volgens mij uh, veel eerder... en dat heb ik al in een eerdere uitzending gezegd... had meteen, toen de crisis uitbrak curator moeten worden aangesteld. Als de NCJV eh, uh, failliet gaat, krijgen ze ook een curator. Ja. En dat vond meneer Manders destijds een zeer bruikbare suggestie. En daarna... Uh... Was er een donderende stilte? Ik wil nu de naam van de door mij voorgestelde curator noemen. Dat is meneer Jacques Delors. En verder, om Griekenland uit de strand te trekken, dient er om te beginnen een 10% accijns- op vliegtuigbrandstof te worden gegeven, Europa-wijd. En dat kost uh, ongeveer per passagier per rit tussen de 15 en 20 euro. voor mensen die het betalen kunnen, want ze gaan ja. namelijk op vakantie. U, u, heeft, u heeft een heel groot. Ja, meneer, wacht even, want ik heb nog heel veel meer mensen. Ja, ik, ik... toch dat de Griekenland ja. eruit komt. Nee, natuurlijk. Dus Waarop ze eruit kunnen komen. Ja, ik vind het hartstikke mooi. Alleen ik heb nog meer wat te zeggen, maar die wil ook wat zeggen. Maar ik, ik, ik kan het tot nu toe volgen. Nu heb hebt nou, een heel compleet plan klaar liggen. Dus, uh... Nou, compleet plan is het niet. Het is een, uh, een heel kort stukje. Dus als u mij even snel af laat maken. Nog één ding. Uh, dan. Een centrale eening door de curator en verder alle schepen die van Griekse rederijen zijn, doet er niet toe onder welke vlog ze varen. Gewoon in beslag nemen. En net zo lang voor de Griekse regering laten betalen tot de uitstaande belasting is betaald. En de Lagarde lijst die dient versneld te worden afgeweken. En tegen Zwitserland dient te worden gezegd... dat als ze niet meewerken, ze aan de deur worden gezet. Oké, okay, nou kijk aan. Ik ga dan mevrouw Wortman voorleggen... wat zij daarvan vindt. Ze heeft meegeschreven, ongetwijfeld. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Wim, goedemiddag... Ten eerste ben ik dus tegen het lenen van geld aan Griekenland. En dan heb ik het volgende argument er nog bij... dat we in Nederland zo'n grote begrotingstekort hebben. Waarom geven we dus dat geld wat wel naar Griekenland gaat... en nooit meer terugkrijgen? Waarom geven we dat niet aan alle Nederlanders... die veel te weinig geld beuren en in financiële problemen zijn? Dan hebben we geen voedselbank of niks meer nodig. Nee, maar u hebt het net gehoord, mevrouw Wortman zegt ook... ook al zou Griekenland morgen eruit gaan, dan zal het ons nog geld gaan kosten de komende tijd, want je gaat doen die doen niet zomaar. Ja, maar nooit, maar nooit meer dan dat ze maar die put blijven volhouden met maar, geld. Nee, Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt Peter, met meneer Van Rest uit levenservaring. Ik ben in Groningen geboren. Dus Groningen, ik ben een in, in tevens Nederlander en tevens Europeaan. Laten ze alsjeblieft die Grieken erbij houden, dat zijn ook Europeanen. En voor het eerst, ik heb al zoveel muntjes meegemaakt, de vierkante stuiver, de gouden een tientje, een zilveren gulden. En nu hebben we eindelijk een, een, een munt die naar ons heet, de euro, laten we die alsjeblieft houden en dan wordt die sterk. En... Geld heeft geen waarde, want daar kun je eh, eh, eh, eh, niet een gelukkig leven mee kopen. de zin van het leven. De zin van het leven is zin in leven. En als die mensen dat een beetje hebben, dan kunnen ze een hele hoop bereiken met elkaar. Mm. Dank u wel, Nou, Goedemiddag. Goedemiddag, met Keul uit de Muiden. Ja, ik vind ook dat Griekenland uit de eurozone moet. Uh, ik zou zeggen... Uh... Ja, verklaren kan niet, geloof ik, een land. Maar geven ze in ieder geval een soort stadkapitaal mee... dat ze weer opnieuw kunnen beginnen. Hè? Mm -hmm. En uh, een deel van de, bijvoorbeeld een deel van de schulden kwijtschelden. Er zit misschien wel een nadeel aan vast... dat straks ook dus andere landen, zoals Portugal en Ierland... Ja. ...denken, hé, hey, dat is eventjes een oplossing. Dat, dat, is, we, dat is waar mevrouw Wortman voor waarschuwt, hè? Ja, dat, dat, dat, dat, kan ik, dat ben ik het enige wat ik eens met haar ben. Dat is het enige gevaar. Hm. Ja, maar de risico moeten we maar nemen, vind ik. Ja, en die ja. zegt dus desondanks toch gewoon uh, weg met Griekenland. Dank u wel. Stampen.nl. goedemiddag. Ja, dat ben ik waarschijnlijk dan. Ja. Uh, ik, ik vind het zo overdreven te zeggen dat het zoveel geld kost. Het kost helemaal geen geld... Het is gewoon winst die we verliezen. We hebben een lening ge gedaan en daar krijgen we een bepaalde rentepercentage voor. En dat uh, verliezen we. Dus, we verliezen niks. Nee, nee, duidelijk. En dus zegt u tegen die stelling Griekenland moet uit de eurozone, zegt u nee? Nee. als, als de rente niet zo hoog was, dan hadden we ook geen probleem gehad. Nee, dank u wel. Stamper.nl, goedemiddag. Hallo, ben ik aan de beurt? Ja, zeg maar meneer. Nou, uh, ik zou de, die dame die bij u zit willen zeggen... dat ze eindelijk is toegegeven dat ze er nooit aan had moeten beginnen. Men had kunnen weten dat bepaalde zuidelijke landen... er nooit voor een aanmerking zouden hebben moeten komen. Uh -huh. Het is namelijk zo dat landen zoals Duitsland, België, fijn, en zo zijn er nog wel een paar noordelijke landen die hadden dat allemaal capabel kunnen oplossen. Ja. Maar nou is het een zootje waar je nooit meer uitkomt, en dat is mijn mening. Ja, maar ja, goed, dat is, dat is, ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Als we het nu zouden terugdraaien, zou Griekenland er zeker niet bij komen. Nee, uh, maar, maar, maar. we zitten nu met de situatie zoals die ja, is. Maar. En dan? De, de, er is niemand die zijn fouten toegeeft. Want die zogenaamde kopstokstukken die dat destijds allemaal geregeld hebben... waar blijven ze nu? Je hoort ze niet meer. Nee. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag, U bent de laatste. Met de Toussaint. Ik ben het tegen dat die Rieken eruit gegooid worden. Uh, we kunnen met z'n allen praten wat we willen... maar we gaan, met onze stellingen gaan we alle kanten uit. En ik begrijp eigenlijk niet dat de ChristenUnie zich hiermee is gaan bemoeien. Want ik vond het een prima partij zoals ze in binnenland bezig waren. Ja. U bent een beetje teleurgesteld in meneer Slob. Jawel. Ja, oké. Okay. Nou, dank u wel. Uh, we gaan snel terug naar Corien Wortman, Europarlementariër voor het CDA. Um, ja, dat zijn de reacties van Bellers. Het is nog niet heel Nederland natuurlijk dat reageert, maar het is een beetje een doorsnede. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het uh, ja, heel uh, begrijpelijk omdat er zoveel emotie uh, ook uh, achter uh, de commentaren zit. Uh, en uh, om er even één uh, op te halen, uit te halen. Die mevrouw die zegt, uh, ja, we moeten stoppen om die Griekse burger uh, de, de duimschroeven aan te draaien. Uh, want uh, dat is uh, onverantwoord. Ja... En uh, dan wekt dat de indruk dat als de Grieken uit de eurozone gaan... Uh, en de euro loslaten, dat dat beter is voor die Grieken. Ja, en daar uh, heb ik, maar ook de meerderheid in de Griekse politiek... nog heel erg uh, de hmm. vraagtekens bij. Want dan komen ze pas echt in de armoede. U hoort tweede... Ja, het ja. Ja, tweede punt uh, wat ik er toch uit zou willen halen is... Uh, ja, het, uh, ik, ik, ik begrijp dat heel veel mensen hebben er problemen mee hebben dat het ons geld kost. En uh, ja, dat we geen geld verliezen als de Grieken eruit gaan. Uh, ja, lees het onderzoek van de ChristenUnie. Uh, die illusie, uh, die bestaat niet. Nee, nee, helaas, dus, helaas. Dus ook, ook dan zal het nog steeds uh, geld kosten. Um, er was een meneer die had een heel plan klaar liggen, had ik het idee. Die heeft ook met uw collega Manders in het Europarlement het contact gehad. Uh, vond u daar nog iets van? Ja, die meneer die zei, die wilde hogere belastingen. Nou, bijna alle belastingtarieven gaan omhoog in Griekenland. En die zei, ja, we moeten eigenlijk een curator aanstellen... Nou, die curator die is eigenlijk aangesteld. Dat is de zogenaamde Trojka, trojka ja. Europese Centrale Bank eh, IMF. Eh, die letterlijk eh, eh, meekijken eh, en ook eh, meehelpen. Want laten we ook zeggen, eh, dat ook zeggen, helpen moet ook gebeuren. Om eh, nu echt orde op zaken te stellen in Griekenland. Eh, de duimschroeven worden flink aangedraaid. Maar ze moeten ook structureel het huis op orde krijgen. En die Trojka die, die werkt daar als een curator... En dat is dan ook weer een ander nadeel van om te zeggen van ja, uh, we zetten ze eruit, dan is er geen curator meer. Uh, maar die hervormingen zijn nog wel nodig... want het ChristenUnie-onderzoek toont aan... dat het ons anders nog veel meer miljarden gaat kosten. Dus uh -huh. we hebben dan ook niet meer echt meer de vinger aan de knoppen. Nee. Goed, mevrouw Wortman. Ja, uh, uh, ik had ook niet de illusie dat we er in dit half uur weer uit zouden komen. Je weet het nooit soms, maar uh, dat was lastig. En sowieso, uh, u zei het al, er komt van de week nog een debat in de Kamer ook. Laten we ook daar maar eens uh, naar gaan luisteren. Uh, het onderzoek van de ChristenUnie ligt er en er zal over gesproken worden. En u zegt op zich is dat goed dat we uh, weer eens even over Griekenland praten. Absoluut, ja. want we moeten echt het eerlijke debat erover voeren. En uh, ik vind ook dat uh, de minister Dijsselbloem ook eerlijk alle feiten op tafel moet leggen. Want dan kunnen we het debat voeren. Dank dat u meedeed in Stam.nl opnieuw. Corrin Wortman, Europarlementariër van het CDA. Dat af en toe een beetje vertraging op de lijn, dus daarom zaten we soms een beetje door elkaar heen. Maar zij zit ook in het uh, verre Europa wij zitten hier gewoon in Hilversum, natuurlijk. Griekenland wordt uit de eurozone. 73% is het eens met de stelling, 27% derhalve oneens. Ruim 1400 mensen gestemd. Elsb. Ja, ik zit wel gelukkig gezellig bij jou in het uh, dichtbij Hilversum. Wij gaan praten met uh, Leonard Nolens, die naam ken je misschien niet. Hij is wel een hele bekende dichter in België... en hij krijgt morgen de prijs van de Nederlandse letteren... van koningin Beatrix. wordt eens in twee jaar uitgereikt. Dus echt een bekende man, alleen wij kennen hem niet. Met hem gaan we praten. Vanuit Antwerpen doet hij mee. Verder hebben we het over duiven. Want Mike Tyson, je weet nog wel, die bokser, ja. die uh, heeft duiven. En een Nederlandse duivenmelker, Geert-Jan Beuter, die gaat naar hem toe om hem advies te geven over hoe hij dat moet doen. Nou, laat hij maar kijken, uitkijken. Dat hij ja, oor wordt we geven beetje. hem ook een beetje advies van een bokser mee. Ja, oké. Okay. Uh, dat zometeen na tweeën. Dit is de dag uh, met Elsbeth en Thijs. Ik wens u een prettige donderdag verder. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar... Ding. Denk. Dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Morgen van 7 tot 8. Manjaren. De top 3 van de meest onhandige, domme, nutteloze keukengereedschappen. Het beste recept voor tiramisu. En hoe gaat het eigenlijk met chef Case Michelin Ster Helder. Luister naar Mandjaren. Morgen van 7 tot 8. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.